Daar gaan we weer, dus ik pak maar weer banana aan. Milan Knol kan niet zingen, heeft een piepstem. Ik ben Milan en ik heb een piepstem. Ik heb een fiets met een zadel. La, la, la, la, la, la, la, la. Ik draag graag zonnebrillen. Heb een team, dat moet je wel willen. Chipang Hong Kong, dat is Chinees Ding dang, ding dong, deurbel Oh, dat komt na de N In het alfabet Echt? Ik wil fietsen Ik wil fietsen Ik wil fietsen Ik wil fietsen Ik wil fietsen Ik wil fietsen <laughs> Ik wil fietsen, Ik wil fietsen. Ik wil fietsen. Ik wil fietsen, dit is mijn voorband, oh oh oh. oh. Dit is mijn achterband, oh oh oh. oh. Dit is mijn voorwiel, oh, oh oh oh. Dit is mijn achterwiel, oh oh oh oh. Oh mijn god, ik pomp mijn banden op. Dit lied gaat dus over mijn fiets. Kijk naar mijn hand, daar staat niets. Dit lied gaat dus over zonnebril. Kijk naar mijn hand, dat is een bril. Ik fiets graag zonder handen kijk naar mijn hand, dat is zonder ik trap graag op mijn fiets, kijk naar mijn hand, daar staat niets. Nee, nee, er staat niets. Ik wil fietsen, ik wil fietsen. Ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen.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 Dit is mijn achterdeel Oh oh oh oh Oh mijn god Ik pomp mijn banden op Yeah mensen bedankt voor het kijken naar mijn party ben je nou benieuwd naar het originele nummer? Check dan even de link in de beschrijving. Ook wil ik Dylan Hagens bedanken. Dankjewel. Alsjeblieft. Klik hierboven om naar zijn kanaal te gaan en zijn filmpjes te checken. En check hieronder voor mijn vorige parodies. En klik hier gewoon wat. Bedankt voor het kijken. Abonneer je boven. Ik yeah. wil vreemd gaan, vreemd gaan. Ik wil een nieuwe snog, want ik heb oude snog.